Uh, we gaan beginnen met de uitzending. En dan komt, uh, komt uh, hij. Wat, geleden, wat, is er, wat hoor ik, ik allemaal, de Groot? Wat hoor ik allemaal hiernaast? Wat is dat hiernaast? Wat is er morgen uh, raar? Dat is het feestorkest. Het feestorkest? Ja. We hebben een radio uh, We hebben toch een club de met feestzaal fanclub... hiernaast? De, meneer de Groot fanclub? Ja, de uitslag van de verkiezingen. En we gaan toch geen clubdag hier doen van de Meneer de Groot fanclub? Nee, he. wat is er nou, wat is er nou? Wat is er gebeurd? Hoeveel jaar? Uh, nou, we gaan de verkiezingen... Goeiemorgen! Goeiemorgen! Oh, het is zo De verkiezingen van meneer de Groot. Oh dat is hiernaast, ja, ik, ik zo, dat wordt zo bekend Hallo, we hebben daar. radio werkt, Doe die deur doe die deur doe die deur dicht, we zien die deur dicht Hallo Kom, voor die deur dicht Die deur is niet normaal, we kunnen er niet zo vinden Goeiemorgen, de ook met de poker is Dat he. ja, is een vleesje voor de verkiezingen van de hè? Oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Het is nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, is nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Uw aandacht uh, voor een uh, officieel weven gedeelte. Weven. Ik uh, begrijp dat u allemaal uh, bol staat van nou, de spanning. Nou, denk, er staat niemand bol van de spanning. Wat is, er dan, wat is er nou? We gaan er uh, doen. De verkiezingsuitstap. De, ja, nou, op, de, meneer, de Groot, uh, ja, meneer de Grote. Meneer de Nou, wie, wie wordt de voorzitter van de meneer de Groot? Dus dames en heren, hier is de voorzitter van het stembureau. Ja, dames en heren, aan mij is dan de moeilijke taak toegewezen om u bekend te gaan maken wie de voorzitter gaat worden van de meneer De Groot fanclub. Ik zal de spanning niet opvoeren en ik wil dan ook graag meteen vragen om de envelop. Oh, Even, ja. oh, wel geil. Kan ik, ik de envelop alvast krijgen? De envelop hè? Nee, met de nee, met, met, met inhoud. Mijn de met mij. Ik zou toch een envelop. Ik had toch afgesproken dat ik een envelope met inhoud zou oh, ja, ja, ja, oh, oh, is dat in kleine configure? Ja, laten we dat nou even buiten de huizen en die regelen. Ja, maar ik had dat even afgesproken zo, hè? Meneer De Groot. Ik ga dan nu... Gaan we nou even de winnaar ook nog bekend maken? Ja, dat gaat nu. We met die malle vierde zaak allemaal... Enveloppen met inhoud. Ah, nee, maar ik nou de envelope met de winnaar. Mag ik de zijn ah, mooi. Nou, Dat ga ik nu bekendmaken, dames en heren. Ja, wie de, wie, de, wie de winnaar is geworden. Ja, nou, is wie uiteindelijk voorzitter. zich vier jaar lang voorzitter mag noemen van de meneer de Grootvee. Nou, welke stakker is het geworden? Wie gaat... De nieuwe voorzitter is Marco Borgen. Wat een spanning zeg. Nou, gaat hij? Ja, gaat hij. Dick voor elkaar. Hey? Dick voor elkaar gaat hij. We hopen niet voor Ja, maar wat gaat er die Hallo, ik had toch nooit gezegd, ik ga er niet als voorzitter van die malotengroep rijken die voorop lopen, zeg. je denkt toch niet dat ik hier zo ik ben? Dat mag ik, dus echt zegt hij over. Ik word, nee, ik word geen boel Ik word net gerecht met die Venetie. Nee, ik wil helemaal geen voorzitter zijn. Ik ga er niet met een stelletje van die malotengroep. Ik geef hem wel, ik geef hem wel. ga er niet zo lekker worden dat ik niet iemand wat is er nou? Nee, telefoon voor je. Wat telefoon, hallo, met wie? Nee, boel gelukkig. Nee, daar heb ik boel. De fietsen. De fietsen. Ja, van de bank fietsen, ja, van de bank ja, van de bank. Ja Van de markfeest. Ja, nou, wat is het nou? Ja, wat is er nou de Ja, een... uh, gefeliciteerd Ja, voorzitter van de meneer de Goudveld. Nou, dat is zeker, want je kan beter voorzitter zijn nee, van het opgallerende paleis. Wat is het nou? Voorzitter van de, van de Spees niet, nou daar heb ik niet ja, zo behoefte aan. We moeten het even gauw doen, dus we ja, moeten dat... het nog fijn snijden. Oh, dus nou, maar ik ma maar het maakt. Het ongeveer als een. Het hoeft mevuisen. niet hè. Ik ben nog die van Lang zal die leven. Ach, wat origineel. Ja, wat wordt Hoe kom je, je erop? Hij is nog niet klaar. Nee, nee denk maar. Fijn snijden. Weer zo. Nou, hoe gaat hij dan? Even snel. Lang kom op. zal dik voor mekaar als de volgende. Met je ja, even, we even van mee, mee, met je. Ja, ik ben er ook heel blij gaat mee. Ik heb er diep in de nacht Maar oh, uh. nou, goed, we gaan gewoon beginnen. We gaan door. We hebben een oh. Nokkidok want we hebben een heel belangrijke gast natuurlijk. Is het toch mogelijk maar... wat kreeg? Ik zou ze zeggen, Goedemiddag. allemaal. Goedenmiddag. Ik ben Henk Hondenbrood. Ik heb een video, ja, ween, is, ja, wil, en, door, de video over Huur Bloemenbuurt. Ja, video uw bloemen ja, We zitten in de, met, de, met de zaak. Zitten we, in de ja, we zitten op de hoed van de, van de Narcissenweg en de Anjalierstraat. Oh, daar Op je hoed. Dat is een video-winkel. Ja, van de video, U had uh, video's besteld. Ja, ik heb video's uh, Is misschien wel leuk. Ja, alles, ja uh, ik heb wat uh, ja, verschillende ah, voor u mee. Ik wist natuurlijk niet welke smaak. nieuwe films. Nieuwe films, ja natuurlijk, ik verkoop alleen maar een nieuwe films. Ja, dat is oh, allemaal ja. de nieuwste van de nieuws, oh, natuurlijk. Nou, films, dan. Ja, no, maar daar verteren wij u mee, nieuwer dan nieuw, nieuw kan niet. Dan kan ja, je dan ja. Ja, beelden, dan ik heb wat voorbeelden uh, meegenomen, ik heb nu bijvoorbeeld een gloedje nieuw, hè. is, kijk, hij zit nog in hetzelfde zelffouw, dat is The Sound of Music. Sound of Music? Sound of Music, film van 100 jaar geleden, The Sound of en van de nieuws Sound, wat is daar een nieuw aan? Dit is een remake. Remake? Ja, ze noemen wat, wij wat dat. Een remake? ja, ze noemen dat een remake. Dus uh, een bakje dus grond is. Uh, een Dan dus zeggen wij, vader, ze zeggen van er is dus een, uh, dus een remake, ja. dan is hier opnieuw gemaakt. Oh. Zeg maar. oh. e ja. Een kopie? Nee, nee, geen kopie. Maar dat is gewoon een kopie. Nee, nee, nee, gemaakt, nee, het is gewoon een kopie gemaakt, het is origineel. Nee, nee, het is gewoon een illegale ja, kopie. Maar het is volledig legaal. Wat Er is alleen een nieuw slot in Nieuw slot? Nee, maar geen maat. Het is meer van deze tijd. Maar laat mij eens ga mij de dood zien. Laat mij de kijken of Ga mij de dood zien. Die heb ik dan, zit je wel? Illegal copy staat er hier uh, zo achter. Ja, illegal copy! kopie. Nou, dat is de uitgeverij is dat. Uitgeverij. Ja, dat is de, de, de, de, de, de, de, de Illegal Illegale kopie. Dat is oh, ja, ja, Ik zal er eens even een stukje wel, voor. Ik maar, heb hier een video. Nou, ik wil niet nou, laten zien. Nou ja, ja, is dat nou wel, wel op, le leuk. Dan kom u even in de stem. Is de stem. De stem. Ja, dat is gezellig. Ja, ik heb wel een stukje. Hallo Paul. Kijk of u als ik heb er genoeg bij. Ik ben daar niet zo voor geïnteresseerd. Laat me dat nou niet doen. Nee, ik ga even de video. Nee, ik lees het wel. Ik zit dit nog. Het is een goed nieuw model. Hallo Paul. Ja, nee. Hallo Paul. Hallo. Hallo. Hallo. Waar komt hij? Kijk kijk, kijk er begint te veel vind Jullie wel? Oh leuk Ja. Nou. Daar komt ze. Nou, we ja, die bergen niet oh, oh, oh, oh. oh, Ja, dat komt er niet berg. ze zingen. daar gaat ze zingen. Oh. Oh. Oh. Oh. Ja. Ja, dat is een nieuwe hè? Het is de, de, is het, uh, ja, ja. dus, dus de remake. We hebben het halverwege. Dat oude, ja, oh, dat weten ja, we wel. Ja, maar is het toch zal ik zal het nog even voor jullie terugzetten. mensen, Ik heb dat niet twee keer Ik heb het twee keer Ja, dan gaat hij weer. komt er Jammer nou komt er Hij komt er niet. Hij komt hoor. Ja, komt er niet. Hij komt er niet. Hij komt er niet. Hij jammer nou. niet. Hij komt er niet. Hij komt er niet. Ik weet niet, ik voor jou begint het. Het mooiste, he? Heb je nog meer van dat school? Ho, waar gaan we naar radio? Eh, uh, waar gaan we geen video zitten kijken? Wat is het nou? Wat gaan we uit? doen? spannende film. Ik heb ook heel veel spanning. Maar we ja, hebben we we nou, nou geen tijd. Is het is een hele spannende film. Dat is de lift. Dat is een remake. Oh, weer een illegale one. Maar is een remake. Dat is de lift. Ja, maar hier. Zal ik daar even zo Ik start er even de video. Laten we dat nou niet doen. Mensen, we zitten we zitten lijkt niemand te zien. Ik heb een haren bij. Oh, wat Oh, oh, oh. oh, oh. Nee, je, oh, waar je hem Ja, ja, dan. ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nou, dan stop ik deze video erin. Ik, het is een enge ja, film hoor, ik graag... zeg ik erbij oh, even. Oh. Oh, ja. Hallo, het is een enge film. Dat zeg oh, enge ja, ik film. Ja, ja, oh. ja. Ja, enge film. Nou, Kom op, die enge film. Ja, ho hoor die muziek? Die hoor die muziek? Ja, hele spannende muziek. Bij een enge film met die spannende muziek. Enge muziek. Oh, oh, oh. Oh, daar komt de lift. Ja, de lift. Dat lift, Lift omhoog. niet hij ja, ja. zo de deuren weer open, hè, let op. Ja, ja, ja. Kijk, er, er, er, er, er komt niemand uit. Ja, ik open, nee, de reepen, Er geld gaat gewoon een lift uit, lift liftdeur, open Perfect. Ah, okay. Het is toch helemaal, wat is daar nou voor engzaam? je verwacht, niet, er je een verwacht een dat er iemand uitkomt of dat ja, er iemand in staat, hè. daar nou maar is zit niet hey. daarna te kijken en het toch helemaal geen enge. Deur open. Weer niemand. Weer oh. die deur weer open, he? niemand. maar stap niemand Nog een detailje. Ik begrijp dat iemand hier nou voor engzaam is. Het is toch helemaal geen enge film, waarom is dit nou een enge film? Nou, het hoogste komt nu, hè. Nu komt het engste. Let op, daar gaat de deur open. Die is die engevind? Ik heb er zin aan. Oh! At your server. Ik ja, word de nee. nee. huid! Oh. Mensen, kom op. We gaan verder met me. Maar nou is klaar met die videohandel. Nou, ik ik ben heb nou hier nou nog zang. een hele mooie oh. film. Die oh, moet weten ja, nu even heen. zien. Oké, okay. nou laten we ja. dat ja, nou... Nee. Ja, dit is Titanic. De oh. Titanic. De, oh. de, oh. de ondergang van, oh. oh. oh. oh. van de Titanic. ik nou die Titanic. Ik heb daar geen zin in. Even niet pakken. Ik heb die andere er Van mij hoeft dat niet met die Titanic. Nee, ik krijg hem dan nog. Wacht, maar dat gaat. Ja, met die Titanic. Die ondergang van de Titanic. Oh. Ik is goed, dat is goed. Dat is de Titanic. Ja, niks aan de hand. Doen. Nee, niks aan de hand. En dan zomaar geen weet, dan gaat hij zingen. Ja, op het moment dat hij oh. gaat zingen, dan gaan we nu zien. Let op, let op, let op. Daar gaat ah, -oh. hij hoor. Ja, ja. ja zingen. Oh, oh, oh, oh. Hop, hop, hop, hop. Hoppa. Nou ja, ik ga door een afvoerpunt. Dat is knap hè? door een afvoerpuntje. Ja, toch, en dan heb ik in door, door, door. Door. deze serie heb ik ook nog de helikopter, ja, de helik trein oh, ja. en de rondvaartboot. Oh, de rondvaartboot. Ja, ja, maar die zijn alleen niet Nederlands ondertiteld. Ah, jammer. Ja, ja, ah, ja, ik, uh, ik wil er wel uh, twee van die. Ja, twee, die twee? twee? Twee, nou dan heb je Marcel Als jullie er twee nemen, uh, ja, dat is in de aanbieding deze week. Aanbieding. Twee halen, drie betalen. Oh, maar ik oh, heb er ook nou twee? Ja, ja, twee. Ja. Natuurlijk, kijk, de Alsjeblieft. Goedemiddag. Samen met de de Oh, Het is een ver. Oh, is het zo? Oh, we hebben het hoor. Ja, ja, ja. Oh, we hebben het We hebben het niet. We hebben het Kijk dan maar naar de wat was de vraag van vorige week ook alweer? Oh, oh Kom ja. dan gewoon eens, hij zegt ah, oh, oh, dan gewoon eens, hij vraagt. is een probleem iedereen erbij halen. Leo hey, uh, zit op het feest. Ja, dat is helemaal dus. al geen probleem, dat is een voordeeltje! Kom op, wat was de vraag van vorige week? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, dat is uh. toch niet Kun je nou niet eens de vragen? Er zitten zeven dagen tussen, je kan nog wel iets onthouden. Ja, dat wordt geheugd. Anders vraag ik het even. Ja, dan moet je dat nou vragen. Dan loop ik even naar hiernaast, bij mijn bankclub. De Groot, kom nou hier! Ga nou niet zo kop, wacht! De Groot, wacht! Meer dan! Oh, wat is De Groot Mademar! De Groot Mademar! De Groot Mademar! Ik ben hier, hier dan! Ik heb hem hier zo! Ik heb hem hier zo! Ik had hem opgeschreven! De Groot, hier zo! Doe die deur dicht! Doe die deur nou dicht! Ik heb de vraag hier! Hier, uh, was uh, uh, Harry uh, Nack, uh, oh. welke gek heeft die uh, brandblusser hier? Zo staat hier. Uh, kan er, hier welke, kan er, kan oh oh ja, welke ja, gek heeft dan we dan een brandblusser in mijn nek gegooid? Een zeep bij de bel zeg. Goedzellig, dan gaan we die ja, hele zaal hebben weer binnen hier. leuke antwoorden ja, heb ik daar. Nou, dat moet ook wel, want ik ben wel een beetje vrolijkheid toe, zeg. Peter Wolters uit Harreveld. Oh, we zijn van de kant, mensen. We zijn van de kant. Welke gek heeft er een brandblusser in mijn nek gegooid. ja, ja, ja. Dat was je nieuwe vlam die het uit wil maken. ja, ja, ja. En ja! ja, ja, ja. <laughs> is het dat is wel verleden. Ja, en uh, Dennis ja. de Boer uit uh, Purimene. Dennis ja, de Boer. de Boer. Dennis de hebben we een Boer. Dennis de Boer. Dennis Dat waren de <hallo> toen de <ze> waren uitgerukt. <hallo> <hallo> ja, ja, en. Bert, Elbers is ook heel goed. Bert natuurlijk, Bert, vertel wat over Welke gek, heb er een in m'n Nou, dan komt hij hoor, weet je, hou je vast aan alle kanten We hebben er kan van alles gebeuren nu. Wat had je dan Wat in je nek gehad? Een koelkast ofzo? zo? Ja, ja, en ja, en uh, drom van Dillen uit Dillen. Welke gek gooit er nou voor in nek? Ja, uh. Piet van Galen voor de lekkerste zondalen Tuurlijk Piet van Galen! ben het! Harry, dog. Harry dog. Ja. Ja, wat is er nou Harry? Ja, Dat lang! Ja, zijn we al lang gehad! We weten het al! Ja van die ga ik weer terug! ga ik terug! met mee! En, uh, uh, de eh, van Dillers graf ook nog Ik lig altijd in mijn bed naar de Dik van elkaar Show te ah, luisteren. Ik lig altijd in! Ik lig altijd in mijn bed naar de ja. Dik van elkaar. Show Wat is het later nou weer ja. Nou, dat is toch leuk? Ja dat is toch heel leuk? Ja, maar het is toch geen ja. antwoord op de vraag? Ik lig altijd in bed na de Dik van elkaar. Ja, show Dan, doe dan ik kom je nest wel. uit en in bijna 12 uur Doe ik Sietse uh, Knuffel uit het horen Ja, Sietse Knuffel ja, ik... nog even, is dat de winnaar? Nee, Nog wel een keer gek grote nou, door brood bluzzer in mijn nek Ad melker. want die is aangeblust Ja, Oh! You know, like? ah, en dus, uh, nou, dan zie je de winnaar Ja, de winnaar En dan ga ik even naar die doe ik voor de deur open de deur open, uh, ah, doe naar nou die 20 Voor het 14 de deur, ik word er eigenlijk... eh, even uh, een ah, oh, joentje Voor de winnaar voor right de winnaar De winnaar, ah, de winnaar, winnaar de winnaar De winnaar winnaar we have a great show, gentlemen! Mama's and heres! Leo! Leo! I want to give the winner a chance to make! I Here comes yeah. the winner! Yeah. You're Leo! Peter! The le winner! Leo! <that -6> Leo! boven. Leo! Leo! Leo! Leo! Leo! Leo! Leo! Leo! Leo! Leo! Leo! Leo! Ja, maar daar staat geen adres bij. Ja, de Groot, Laat maar gaan, ik heb het hier ook. En uh, de winnaar is, uh, even kijken, Peter de Wolf. Nee, daar Laten. hebben we een... Zuilen. Oh, Roy van Zuilen, maar daar staat ja. geen adres Laten. bij. Ja, nou, maar, maar dan Peter dan moet van Zuilen. Nee, als je luistert, Peter van Zuilen, even ja, de adres van de Cherry Doggie. Roy, nee, rij. Nou ja, iedereen stuur je Ja, de adres van de Cherry Wie heeft die bro-boys Nee, Dat kan niet omdat ik geen piano door het raam kon krijgen. Zaterdagmorgen is het iets voor is ja, dames en heren. Ja, het hoogtepunt van ook deze uitzending is weer aangebroken. Ja hoor. Hey nou, wat een tijd was het Maar nee, de vrouw, het ja, is toch niet normaal weer, hebben wat doen die Dick. prijsvraag er doorheen gaat, dit koopt nog helemaal niet meer. Ja. Uh, Dik, uh, we zijn vergeten, de nieuwe opgave. Oh, de nieuwe vraag op, van op, vorige week nou, Ik Ga echt niet meer die zaal in de groep, we gaan niet meer naar hiernaar. Ja, Om die dikke Leo ergens achter een paar vandaan te plukken voor de nieuwe vraag. Ja, ja, maar, ja, maar ik heb hem hier op een bandje, dus... Uh, oh, de nieuwe vraag, komt nou, op een bandje. Nou, start het bandje, wat is de vraag van volgende week? Luister goed. Ja, ik luister. Ja, hallo? Ja, Martine. Ik zoek ganaalappellers. Typ, niet lullen maar pellen. Ja maar uh, hij dan geen uh, herintrude dan? Je hebt geen Ik, eh, ik, ja, ik verslaap <tomt> het niet. Wat zegt ze nou? Ja, uh, ze, Heb ze nou, je ja, nou, ja, uh, dan geen uh, herintrude dan? Heb je dan geen herintrude dan?! Hij je dan geen... Nou ja in ieder geval uh, als je een leuk antwoord weet... ...op de vraag, Hij je dan geen herintrude dan? Ja stuur op aan. Pak hem er weer tussendoor. Eh... Uh, tros, Gooi maar in, de bord. Ja, We, de ja, we, de we, die tenten, we hebben hebben gehad. Die 30 is te komen. Ehm, nee, een confuus. is toch, want, omdat we dit hadden we dus de Dus toen zei ik van de 30 seconden, maar die komen nou pas. niet op mijn de grond. In die orde. In Nou ja, goed, we hebben twee keer gehad. nee, nee, nee. nee. The the mat. Maar uh, die dertig weer erin zit. Dat wordt een gek, Hallo, vriends. Hallo, is meneer de groot. Ja, Alsof we dat nog niet gehoord dat is drie ik, keer uh, aangekondigd. Hallo, vriends, hier meneer De Groot. Nou, wat namens is, uh, heeft de, groot? de nieuwe voorzitter van de uh, meneer De Groot-fanclub oh, ja, wil ik u allemaal. Och, uh, oh, dat was ik helemaal kwijt al. de hand. We me dan weer uh, alle herinneren. Ga me we weer herinneren, blijf leg ik weer wakker vannacht. Waard het in het zweet voor het Dat is de voorzitter van de meneer De groot Nou, we uh, En dan wou ik beginnen, Dick, om een beetje in te wijden. Meiden, met maar het gaan uh, we nou probleem van oh, het koekje en de olifant. En ah, nee, hebben we, weer dat verschil. Dacht, kom we zijn nou ook nooit vanaf van een koekje en een olifant. En die olifant. Nou, nou, wat nou nog? Als wat is er nou nog bedacht nou, ben om het verschil aan te tonen van een koekje en een olifant? Nou, wat is? Met een olifant kan je niet rondgaan op een verjaardag. Met een olifant yeah. kan je niet rondgaan. Oh, oh, met een olifant kan je niet rondgaan. Ja, nee, ja, ja, natuurlijk kan je met een olifant niet rondgaan. Ja, dan moet je flinke kamer hebben. ¡No, ya! Ik denk dat er nog nooit z'n in staat bij jou, het is tof hebben. een verhaal nee. Ga ook eens uit, zeg zeggen met een ja, gekke huis hierna Geef ja, gezellig je ja, ja, je je naar je naast, ga je ook mee Geef gezellig naar je ja, naast, ga je niet meer heet Zeg nou, maar allemaal mee, natuurlijk hebben nog niemand z'n in Wat is er nog meer? Nog even de snelle daadres De ja, nou, adres is dik Want die, voor Want Hij heeft geen herintreuders Heb je nog? Hij heeft hij, geen herintreuders Dik voor mekaar, Aperstaatje, Trost.nl Nou, dat was het ik eerlijk zou zeggen, mensen elkaar allemaal we waren het beste, sterk, direct houden elkaar stevig vast. Goedemiddag! Goedemiddag! ook